Uur. Dit is heer de Jong met het NOS-journaal. De koepelorganisatie van zorgondernemers, Actis, roept vakbond Cabo FNV op... om constructief mee te denken over oplossingen voor problemen in de zorg. Actis-directeur Koster zei op Radio 1 dat hij elke paar dagen wordt bestookt... met onderzoeksresultaten en zwartboeken. En vandaag kwam daar een onderzoek van Cabo bij.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 Is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Muizik. U kunt never know what it's like. You blood like when a fuse is just like us. And there's a cold and loaded light that shines from you. You wind about like the rig, you hide behind that man.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 We're meant to cut me down And if my love was just a service You'd be a pound by met Elton John, I'm Still Standing en we staan allemaal nog overeind. Welkom bij Goedemorgen Zandvoort op zaterdag 29 november even naar de klok van 10. dus Goedemorgen Zandvoort, waar uh, we in de bar van het gezellige hotel... Uh, Hoogland hier het programma weer presenteren. U bent welkom. En de gastheer is Gert van Kuik, die u graag een kopje koffie schenkt. Nou ja, graag. <lacht> Hij kijkt er bedenkelijk bij. Rustig aan. U bent in ieder geval welkom om hier een kopje koffie te drinken en radio te kijken als u daar zin in hebt. De regie en techniek is in de handen van Sander Doudijk. Ik zou zeggen, de vertrouwde handen van Zander Doudij, het loopt allemaal op rolletjes hier. zullen maar hopen, voor de rest van de uitzending. De redactie van dit programma en de samenstelling werd gedaan door Yvonne Roosendaal, diezelfde Gert van Kuik. En de introductie was in handen van Gerrie Rutte. Ja, goedemorgen Zandvoort. En uh, het is niet gebruikelijk, maar ik ga het toch even doen. De muziek is in handen van uh, Don de Grebber. En ik heb hem even doorgenomen. Hij, uh, met muzikaal praat hij het ene item naar het andere. U moet er echt eens even op letten. Het is fantastisch. Dank u wel. En nu hoorde presentatrice Henny van der Leden. En Don de Grebber uiteraard. Wij samen zijn er voor u met heel veel leuke onderwerpen vanmorgen. Ja, en uh, we beginnen met uh, ja, eigenlijk de maandelijkse rubriek over pluspunt nieuwtjes, zaken die daar leven en gaande zijn, dingen die u absoluut moet weten en daarvoor is ondertussen aangeschoven Albert Rechterschoot, daar gaan we zo mee praten ja en dan hebben we het uiteraard een, een hot item in Zandvoort maar goed wat is geen hot item inmiddels in Zandvoort, het nieuw Zandvoort museum en um, als het goed is komt Floris Goezinnen van de stichting HDZM en als het goed is gaat hij ons meer vertellen over Dingen die we allemaal heel graag willen weten. Ja, en we hebben uh, ondertussen weer een uh, nieuw restaurant in een oud pand uh, gevestigd uh, uh, Brasserie Zin. En daarachter zit uh, Bart Schuitenmaker. En Bart loopt hier al een hele tijd in Zandvoort rond. heeft een hoop dingen gedaan. En we willen hem uh, graag aan u voorstellen, wie is nou Bart Schuitenmaker? Ja, en dan het tweede uur, dus na het nieuws, dan hebben we zoals gebruikelijk uh, de politiek. En dit keer schuift Willem Paap aan van sociaal zandvoort. Ja, en over hot items uh, gesproken, ja. zilvervossen ja. in zandvoort. Ja. Ze zijn gered, oftewel ze zijn gevangen. Want ze waren half tam, zullen we maar zeggen. Ja, het was uh, wel heel erg leuk. Het dorp Gonster ervan en nu horen we van Jaap Metters inderdaad wat er, uh, wat er precies aan de hand was en waar ze zijn enzovoort. Ja, en dan sluiten we deze uitzending af met uh, een interview met Peter Tromp over uh, classic concerts. En dat uh, is deze keer Mozart in Zandvoort. In, nou, Uitsland, hebben we het gehad, in Haarlem, ja. Goed, maar ondertussen zit uh, Albert te popelen <laughs> om eens wat te vertellen over pluspunt, uh, wat jullie zo doen. Uh, mag ik even beginnen? We hadden het net al even over. Hoe, hoe staat het met de belbus? Wordt er erg veel gebruik van gemaakt, Albert? Of zou het meer kunnen? Er, er kan altijd meer. Natuurlijk, ja. af en toe zitten we wel vol, maar op, op goede momenten kunnen er altijd mensen bij. En we, Wat we altijd kunnen gebruiken zijn, uh, zijn chauffeurs. Ja. Die, uh, soms valt er eens iemand uit en dan is het, toch, is het toch elke keer handig als je eens een keer iemand kunt bellen en zeggen van uh, zou je willen rijden of willen in of een, toch ook maar een vaste dag willen hebben. Dus we ja. zitten altijd om, om uh, chauffeurs verlegen. En mensen, vervoer kunnen mensen altijd bellen op de, op de vertrouwde momenten. Nou, welke chauffeurs uh, willen u graag hebben? Is dat mensen met een groot rijbewijs of een normaal BE-rijbewijs? Een normaal BE-rijbewijs is voldoende. Uh, want er mogen niet meer mensen in dan, uh, dan acht passagiers en, en plus de chauffeurs negen. Dus dat is wel, maar je moet je wel realiseren: het is een groter dan een, dan een klein Fiatje of zo. Het is een behoorlijke auto. Dus je moet daar niet bang, denken voor, van, zijn. Niet bang voor zijn. Je moet, dat moet je wel. En Natuurlijk doen we wel wat aan de introductie, maar als je daar bang voor bent, dan moet je hier niet aan beginnen. Dat moet je dan niet doen. En je moet ik ik heb een proefrit moeten maken hè, toen ik wel buschauffeur wilde Voordat worden. Voordat je kon slagen? Ja, ja, met, voor bij dit? een autorijsschool en... Daar werd beoordeeld hoe ik die bus mm -hmm. reed en waar ik op moest letten. Vooral Eentje. fietsers en dat ja, soort dingen. Vieces. Wat goed, Dom. <laughs> nee, je wordt wel bekeken voordat ja. je start. Ja, dat ja. is wel de bedoeling. Oké. Okay. En dan waren er nog heel veel onderwerpen, volgens mij, waar je over wilde praten. En een van de onderwerpen ben ik ontzettend benieuwd naar. Want het was Use Your Talent. Ja. Plus Pijn. Plus Plein, sorry. <laughs> en de VIP. Very ja. Important Person. En in deze tijd dacht ik onmiddellijk, oh, dat is natuurlijk... Vind. Maar toen dus zat Jan nee te schudden. <hijne> nee. Hij is wel very important, maar nee. het is niet vind. Nee, VIP is, uh, staat voor vrijwilligersinformatie Zandvoort. Oh. Oh, op die manier. Ja. Dus uh, dat VIP uh, betekent in dit geval iets anders. Maar het is natuurlijk een leuke uh, zinspeling op, ja. uh, op dat wij vrijwilligers natuurlijk heel belangrijk vinden. Iedereen vindt uh, volgens mij momenteel vrijwilligerswerk belangrijk. Ja. En uh, nou, uh, een van de dingen die we de afgelopen periode hebben gedaan is, is natuurlijk de organisatie van de vrijwilligersprijs. En vorige week, uh, vrijdag, is die uitgereikt aan de, aan de mensen van de ijsbaan. Ja. En uh, ja. ik wil nog iedereen ook vanaf deze plaats nog heel erg... Daar uh, zit er een, is ja, Sander. Dat, ja, dat weet ik. Maar ik wil in ieder geval uh, iedereen bedanken die mee heeft gestemd. Dit jaar was dat nieuw. Je kon stemmen uh, op de website uh, van wie jij vond dat, uh, dat de prijs moest winnen. En, en samen met de jury is, uh, zijn al die stemmen gebruikt om, uh, om die prijs toe te kennen. Ja. Dus we hadden meer dan 400 stemmen. En uh, nou, iedereen die dat gedaan uh, gestemd heeft, uh, ja. bij deze nog heel erg bedankt. En uh, dat vinden we in elk geval uh, heel erg leuk uh, dat het gedaan is. En weten jullie iets van de nominatie? Ik heb er al eerder naar gevraagd of zo. Maar wie is verantwoordelijk voor de nominatie? Dat is, een, uh, dat, is, uh, dat is eigenlijk het geheim van de jury. De jury die, die bekijkt van wie zou, zou kunnen worden genomineerd. En, oh, okay. en, en daar komt dat van. Dan houden we het daar lekker bij. En ja. <laughs> use your time. Is dat... Vertel daar eens iets van. Use your Talent is een project wat vooral gericht is op jongeren en het proberen te stimuleren dat jongeren vrijwilligerswerk gaan doen. En om, daarvoor hebben we Use your Talent in leven geroepen. En uh, het, het slaat natuurlijk op dat je uh, jongeren en überhaupt mensen wil proberen aan te spreken op, op hun talent, op wat ze kunnen. En wat ze graag willen gaan inzetten voor anderen. Precies. En, uh, dus gebruik je talent. En uh, nou, dat geldt voor, voor jongeren. Nou, die spreek je aan met een, met, met, om dat in het Engels te zeggen. Maar het geldt natuurlijk ook voor volwassenen. En, gebruik je talent. Hoe doen jullie dat uh, praktisch gezien? Wat we bij Youth Talent doen is uh, de jongeren aanspreken die we toch al bereiken om dat te proberen te doen. We hebben sinds kort hebben we een, uh, een eigen appje op, uh, op de mobiele telefoon. Die, uh, de pluspunt app. Nee, dit nee, is niet een pluspunt app. Dit is alleen maar een Use Your Talent app. Die is, die is ontwikkeld. Het is een eenvoudige app. Is gekoppeld aan het Facebook pagina. Als je Use Your Talent. Dus we, hebben, we proberen een jongeren te bereiken via hun eigen manieren. Zoals Facebook en andere social media. Dat proberen we allemaal aan elkaar te en dat werkt, uh, dat werkt goed. Ja, het werkt. Het werkt goed. Uh, er, zijn, uh, er zijn veel jongeren die meedoen. Veel meer dan vorig jaar. En uh, er zijn ook steeds meer uh, organisaties die, die klussen hebben voor, uh, voor jongeren. En dat is natuurlijk heel erg leuk dat dat, dat dat gebeurt. En dat dat kan. We hebben bijvoorbeeld zelf als pluspunt gebruik gemaakt van, uh, van vrijwilligers om een keer een brandoefening uh, te doen afgelopen uh, begin, begin van de maand. En dat is dan toch erg leuk om dat te kunnen doen, dan kun je met een, ja, een wat voller pand kun je ontruimen en kun je dat oefenen hoe dat gaat. Dus dat is heel gelukt, erg gelukt. Gelukt? Ja, het is gelukt. Het pand is <laughs> leeggekomen en we leren er veel van. En dat is ook heel erg nuttig om te doen. Ja. Want het is een groot gebouw en je moet er niet aan denken. Nee. Wat er gebeurt als er echt een keer brand uitbreekt. Dan is het toch goed dat je een klein beetje voorbereid bent op wat je dan te doen staat. Ja, want dan gaat paniek meespelen ja, en, zo en En dat soort dingen. dingen. Ja. Dus ja. dan is het erg goed dat we met z'n allen weten van wat ja. ons te doen staat. Dus dat, en dat oefenen we voortdurend. Elk jaar weer blijven we. We dat doen. De veiligheid is, uh, is in. Want het wordt steeds drukker. Het is dus steeds belangrijker om dat goed uh, geregeld te hebben. Ja, use your talent. Uh, als, wat kan ik me daarbij voorstellen? Uh, is het zo in mijn gedachten, in ieder geval. Uh, jongeren hebben veel ervaring met uh, elektronica, ja. uh, ouderen wat minder. Uh, ligt daar een, een werkterrein om mensen te uh, helpen? Nou, als die vraag er ligt vanuit bestaande organisaties, ja. dan is dat zo. Ja. Maar Josje, Your Talent uh, verzint niet zelf de klussen. Dus dat, daar zijn we van afhankelijk van organisaties uh, die behoefte hebben aan een vrijwilligerswerk hm. voor, te verrichten. Het liefst door jongeren. Ja. ja, Nou, Ik kan me voorstellen, ik, uh, ik wil graag mijn kleinkinderen volgen op uh, Facebook. Maar ik zou niet weten hoe dat moet. Ik heb, ja. wel, ik heb wel een telefoontje of, ja, maar of een da tablet. Da daar, hebben we, daar hebben we gelukkig iets anders voor. Oh, ja, okay. daar daar hebben we voor, we hebben daar een paar cursussen voor. Uh, we, we, je kunt bij ons cursussen volgen. Op het gebied van gebruik van je tablet. En daar zitten we aan Skype En dat soort zaken zitten. Komt daar ook bij kijken. Maar wie geeft dan die cursussen niet de jongeren? zoals Dom Nee, dat bedoelde. geeft niet de jongeren. Daar hebben we uh, docenten voor. De ene deel is wat meer gericht op ouderen. En dan doen we dat samen met SeniorWeb. En de andere, dat hebben we gewoon een docent voor ingehuurd. Die, uh, ja, die daarvoor betaald wordt. En waar uh, mensen in hun cursus geld daar een bijdrage aan leveren. Ja, dus dit use your talent is meer een werving? Ja, dat is meer stimuleren van jongeren om aan de gang te gaan... en naar organisaties toe om te beseffen van... is dit geen klus om speciaal jongeren bij in te schakelen? niet per definitie heel gebruikelijk dat jongeren vrijwilligerswerk doen. Ik bedoel, die zitten nog volop in het leven. blijft hier wel, jullie hebben Wel, ze zijn er wel, maar ze zijn nog volop in het leven... Ze hebben hun, hun mm. aandacht voor andere dingen pas op een bepaalde leeftijd. Ja. ga je even uh, om je ja, heen maar kijken. Maar er zijn al nou heel veel jonge jongeren die al uh, beginnen hoor. En je kunt daar. Um, het, is, het, is het credo van jong geleerd, oud gedaan is natuurlijk. Ja, een, van dit, nee, absoluut. Van als je ermee groot wordt gebracht. dat het heel normaal is om vrijwilligerswerk te doen. dan heb je veel meer kans dat dat in het latere leven ook gaat gebeuren. En dat is natuurlijk wel, Mooi. Uh, wel, wel prima om dat te doen. Iets over het Plusplein? Ja, het Plusplein is iets, uh, iets nieuws. Uh, het is een, een, dan gaan we in het begin volgend jaar wordt dat gelanceerd. Uh, maar ik wil er nu alvast wat over vertellen. Het is een, uh, een, een digitaal dorpsplein. Oftewel zeg maar een, een digitale versie van het bord wat je bij de supermarkt ziet. Van gebo uh, geboden en ja. gevraagd en, uh, en dat soort zaken. Het is niet commercieel, dus dat, dat is uh, de bedoeling. En we gaan in het nieuwe jaar daarmee aan, mee beginnen. En uh, het is de bedoeling dat je allerlei diensten uh, kunt, met elkaar kunt ruilen. Ook een beetje vrijwilligerachtig, maar in combinatie met een soort burenhulpachtige. Uh, ja, op uh, stichting, uh, hoe heet het ook weer, Buf? Het lijkt op Haarlem? Buf, maar het is een veel uh, simpelere uitvoering. Zitten... De bedoeling is dat, dat die website ook gerund gaat worden door vrijwilligers weer. Die dus zorgen dat er geen ongepaste dingen op, uh, op terecht komen. Of uh, dat de com commerciële uitingen, de, dat die er niet op komen. Dus, dus, dus even praktisch gezien. Um, stel, ik hou van strijken. Wat ik niet doe, overigens <laughs> dat jullie niet uh, maar ik dacht nou ik wil graag dat aanbieden ja. en dan bied ik dat ook aan uh, middels zo'n klein geel briefje maar dan digitaal ja. en dan gaat er iemand reageren ja. rechtstreeks naar mij of via nee dat is de bron dat het rechtstreeks naar u toe uh, gebeurt dat, dat wel. En dat, maar dat kan dan weer via de website. Dus wij ja, controleren uiteraard. wel, middels vrijwilligers, uh, dat het niet een. Um, nee, precies. Jullie zitten er, we zitten er wel tussen. even tussen. Maar ja. de, de zaken zelf afkaarten, dat is een kwestie van de gever ja. Ja. En, de, en de vrager. Ja. En wat kun je aanbieden? Alleen maar diensten? Strijken, dus... dom? Nee, ja. <laughs> maar je kunt ook bijvoorbeeld. Uh, ik noem maar wat. Je kunt ook wel. Uh, je, tuurlijk kun je ook wel wat materialen uh, uitwisselen, maar dat is niet de bedoeling om dat te Geld voor de vraag. Dat is niet de bedoeling. Maar je kunt wel zeggen: de... Wie heeft er een lange ladder nodig. voor uh, het schoonmaken van de, van de dakgoten elk, uh, elk jaar, bijvoorbeeld. Ja. Dat soort. Uh... En dan hoef je hem niet te kopen, want je hebt het maar één keer per jaar ja. nodig. En dan, ja, kun, dat je dat dat soort dan kun je hem met elkaar lenen. Dat soort, ja. dat soort dingen. Daar zit daar achter. Ja, want er is al zo'n soort gratis af te halen ja. dienst. Ik zie hem op Facebook in Zandvoort specifiek op Ja, Zandvoort, dat heb ik ook al gezien. Die ja. zie ik wel langskomen. Ja. En dat is echt voor materialen, voor, voor dingen? Ja, maar wij maar, we zitten meer, meer op diensten. diensten. Okay. diensten. Materialen is niet zozeer een, uh, dat het niet kan, maar dat is er al. Het dus is daar... een onderdeel. Diensten, ja. um, wat je graag doet kun je ja. voor een ander aanbieden. En ook eens vragen, dat je zegt van, hé, hey, wie kan mij helpen met? Nou, dat, uh, daar gaat het dan ook. Zitten op. jullie er ook tussen als er bijvoorbeeld mensen zijn die alleen maar vragen... en nooit iets bieden? Zit daar nog iets? We moeten er nog ervaring mee op gaan dus. Maar gaan maar als, we, we gaan er zeker op letten als, dat er, als er alleen maar vragen zijn en waar dan niks tegenover staat. Het moet een moment... zekere gelijk, waar een zekere balans zijn. Ja, zeker maar je, het is niet zo dat als je een keer wat vraagt, je nee. dan ook meteen weer wat moet bieden. Dat, nee, nee, nee. dat, is, nee. dat is ook niet de bedoeling. En wanneer Omdat gaat je... deze plus? Van start? We gaan, een, zo, we gaan beginnen met de, de, de, de, de echte uitrol in januari. Is dat, is dat de bedoeling? Uh, er komt nog wat aankondiging op de nieuwjaarsbijeenkomst uh, 2 januari. Is, uh, de bedoeling, dan kunnen we wat meer laten zien. Is de bedoeling. En dan uh, in januari uh, gaat, gaan we dan van start. Spannend hoor. Ja, wij leuk. vinden het ook heel spannend. Het moet natuurlijk wel gevuld worden met, uh, ja. Ja. met advertenties. Anders dan is het niet interessant nee. om ernaar te gaan kijken. Nee, maar dat is ja. um, heel erg. leuk. Hebben ja. jullie nog leuke nieuwe cursussen? Ja, we hebben. Uh, in Het nieuwjaar hebben we wat cursussen die. We hebben bijvoorbeeld nieuw is bij ons Portugees. Mm. Dat, uh, we hebben een uh, dat, dat, dat een uh, docent heeft zich gemeld. Die wilde dat graag gaan doen. Dus uh, we dus gaan eens kijken of de mensen er zijn. op het overwinteren. In Portugal? Ja, als je, als je dat, uh, dat van plan bent, dan kun je dit natuurlijk Frenzelijk prima doen. Taal, of, naar of, naar of naar Brazilië toe. Ja. He, als je op vakantie wil, ja. dat je dat, dat wil gaan doen. Ik kan, dat kan ik me erbij voorstellen. En verder hebben wij. Uh, patchwork, dat loopt al. Maar mensen kunnen nog instromen als ze dat willen. Want de cursus laat dat toe. Dus je moet uh, je materialen en zo. Dan ja. je, kunt, je, kunt, je kunt gewoon mee gaan doen. Om, uh, patchwork quilten. Ja. en quilten erg leuk is. Dat loopt ook al langer. Dat is denderen door de duinen. Dat heb ik uh, Een paar weken terug ben ik zelf mee, een keertje mee gaan lopen. Dat doe ik wel eens bij een aantal activiteiten. Het is ontzettend gezellig. Uh, je ziet heel veel van uh, de waterleidingduinen. En, uh, ja, ik, met een gids? Ik, met een gids. En uh, die, die erg uh, enthousiast vertelt over de natuur en over waar je wat kunt vinden en uh, wat je allemaal ziet. En het is, ik vind het heel erg leuk. Het is ook een goede manier, heb ik gemerkt, om gewoon kennis te maken met andere mensen. Dus dat is een, ja. een, een prima uh, uh, iets om te doen. Ja, en dan de tabletcursus hebben we het al over gehad. En, ja, nee, ik heb wat dat betreft, de, dat zijn ongeveer de cursussen die nieuw zijn. Ja. En, en de anderen die blijven er gewoon? De, die, die blijven er... gewoon doorlopen ja. en nou, dat staat ook keurig op onze website. Dat staat ook wel in, in, de, in de brochure die we hebben uitgegeven. Dus dat loopt ja. allemaal? Dat loopt dan? allemaal. Maar januari wordt dus een spannende maand. Voor uh, de dat plus zeker. Ja. zeker zeker. Uh, voor het volgend jaar staan er nog wel wat meer nieuwe dingen op. En er kom, maar daar komen we denk ik dan tegen die tijd nog wel eens weer uh, op terug. Leuk. En even laten horen hoe het allemaal loopt uh, met uh, de aanbiedingen voor het plus. Ja, dat, zullen we, dat zullen we zeker doen. In, januari, eind jan, in de januari uh, aflevering van deze rubriek uh, hoop ik dat we er weer op terug kunnen komen. Nou, fantastisch succes. Dank u wel. En bedankt voor je komst. Prima, graag gedaan. Goed, we gaan door. Wem, careless whisperer. Ja, Careless Whisper van Wem. Ja. Nou ja, over en praatjes en dat whisperen. En ja, dat whisperen, ja. Uh... Daarom uh, hebben wij hier uh, de heren Goezinnen en Van Loenen Martinet gevraagd om eens wat te vertellen over uh, het initiatief. En daar willen we misschien maar dan mee beginnen. Het particulier initiatief om een museum te beginnen. Ja, uh, de whisper, het dorp is natuurlijk net zo groot als dat het klein is. Ja. En uh, ik, ik denk dat wij als exploitatiestichting ook realiseren... waaronder um, ge gewisperd en, en een hoop vragen zijn. We hebben ook geprobeerd de afgelopen twee weken... Uh, meer naar buiten te komen als dat ons eigenlijk lief was, want we hadden het plan eigenlijk willen kunnen presenteren op het moment dat de grondslagen er lagen. Ja. Dat de nou, bijna letterlijk, hè? Ja, de, de status op dit moment is, is dat de grond nog niet is aangekocht, dat de plannen uh, voor het verwezenlijken ja. van het, het bouwwerk wat er moet gaan komen, in ieder geval, zoals het nu op tekening ligt, laagbouw is. Maar er zijn nog vele ambtelijke molens die daar overheen moeten gaan ja. voordat je dit had kunnen en mogen presenteren. De gemeente is ons iets uh, vooruitgelopen met een gevolg dat we eigenlijk echt in een soort, soort mingel op, of molen terechtkomen. Waar we liever niet in hadden gezeten. En niet van het commissie stiekem. Maar omdat als we het hadden mogen presenteren als een particulier initiatief wat het is. Ja. Dan had ik niet zoveel inhaalwerk hoeven te richten. Om ons los te koppelen naar de publiciteit. Als ook in de werkelijkheid naar buiten. Dat het hier om een particulier initiatief gaat. Het ja. dorp krijgt een museum cadeau. En dat in het conflict uh, met het huidige museum... is eigenlijk niet uh, in relatie tot het ontwerp... en de inhoud van het cultureel erfgoed van het nieuwe museum. Ja. Dus die dingen zijn door elkaar heen gelopen... maar waardoor ik me kan voorstellen dat dat heel veel reuring geeft. En ik kan mij ook voorstellen dat de politiek gebaat was... of is bij de komst van een particulier initiatief museum... en daar eigenlijk zijn beleidsplan op had willen voor of willen... In inschakelen, Maar nogmaals, ik zit hier niet voor de politiek. Ik ben politiek redelijk naïef. En uh, ik zou het graag willen blijven omdat ik als voorzitter van de stichting het optimaal zou kunnen functioneren door het particulier initiatief te ondersteunen. En daar datgene te realiseren wat de initiatiefnemer in samenwerking met Anne-Marion Sensen die ja. aangevraagd is om dat te gaan leiden uit de culturele hoek. Het culturele ondernemersplan inhoud te geven zoals zij tweeën dat willen en wij zitten hier om het mogelijk te maken. Ja, want de raad was er al bijna mee aan de haal gegaan. Die hadden al het oude museum al ingevuld wat erin zou moeten komen: VVV en dergelijke. Ja, het college heeft dat uiteindelijk. Of het college. Euh... En de raad heeft daar vorige week in de commissiesamenleving inderdaad over gesproken. Die hadden uiteraard duizenden vragen, ook aan ons. En eh, wij zijn heel blij overigens met de reactie van zowel Gertone als van Belinda Gorontsen. Omdat zij duidelijk hebben aangegeven: het is een particulier initiatief. Laat inderdaad de kip maar broeders, zoals Gertone dat ja. verwoord heeft. Nou, dat willen wij heel graag. Tot het moment dat wij zeggen: van prima, we weten welke kant we precies op gaan. En dan kunnen we iets laten zien. Dan kunnen we ook naar buiten toe. En dan kunnen we ook laten zien dat er iets gebouwd gaat worden. Ja, maar we gaan dus uit. Van een gift aan de Zandvoortse bevolking in de vorm van een museum. Ja, ja. Dat, dat is eigenlijk heel simpel wat er gebeurt. Ja. Het, het, het... En het jammere is dan, in, in een uh, periode waarin natuurlijk over het huidige museum nogal wat gesteggeld wordt, ja. uh, mensen gaan dus twee dingen verbinden. Er komt uh, wat gaan we met het oude museum doen? Er komt op een gegeven moment publiciteit, nieuw museum. Dus het lijkt alsof dat één op één wordt overgezet. Met alle vragen van dien. Maar dat is dus kennelijk helemaal niet zo. Nee, nee. nee althans niet. Er zijn verwarringen. En de verwarring is natuurlijk ook... het wordt een Zandvoortsmuseum. En de initiatiefnemer heeft ook de, de illusie... of de pretentie of de wil... om uh, de, de, de link te willen leggen... tussen Zandvoort als Vissersdorp... tot Badplaats. En dat wil hij op een eigen manier gaan doen. Dan spreken we uh, over een collectie... die misschien... Uh, aanwezig is. Dus er zou een uitwisseling kunnen zijn... tussen het oude Zandvoortsmuseum... om items daarin te mogen poseren of te laten zien. Maar dat zijn eigenlijk wissel-exposities... die we in samenwerking met het Zandvoortsmuseum... zouden kunnen opzetten. Maar de, de man heeft dit in Zandvoort willen doen... omdat hij een band met Zandvoort heeft. Ja. En dat is tegelijkertijd de reden waarom hij graag anoniem wil blijven... omdat hij gewoon als, als mens door het dorp wil blijven lopen... En niet als een weldoener of een uh, filantroop of iemand die niet goed bij zijn hoofd is om hier een museum te willen beginnen. En al die nadigheid over ja. zijn hoofd Nou ja, dat moeten we dan maar respecteren en zo laten. Ja. Ja. Dus ja. dat is een heel belangrijk item. Tegelijkertijd weet je, is zijn idee wel die correlatie te willen laten zien. Want het staat in Zandvoort, er zijn toeristen in Zandvoort, het heeft een internationaal ondernemersplan moet het gaan worden in zijn idee, dat wil zeggen dat ook buitenlanders, toeristen het is een toeristendorp, ook een relatie mogen zien tussen de vissersdorp Zandvoort naar En wat wij dorp. op een gegeven moment hebben gelezen in de media, dat um, de oudheidkundige geschiedenis misschien een plaats zou kunnen vinden in de blauwe tram dus dat heeft helemaal niks met nieuw nieuwe museum te maken. Waar komen al deze um, publicaties dan vandaan? Dat komt uit een, een stuk wat uh, het college heeft uh, geschreven naar de raad toe. En daarin heeft dat gestaan. Dat is uiteindelijk uh, naar voren gekomen. Dat is ook uiteraard op Facebook weer uh, verschenen, dat stuk. Dat wordt opgepakt en, uh, door de media. Dat wordt opgepakt. En vervolgens uh, worden wij daarmee geconfronteerd. Alleen, wij hebben daar helemaal niets mee op. Zeker niet op dit moment. Een stuk van college naar de raad. Ja. Heeft daar dan iets dergelijks in gestaan dat dit een mogelijkheid zou zijn? Uh, ja dat, dat Het gaat gesprek... over de oudheidskamers. Hè? Nou ja, ook niet de oudheid, dan. onder andere. Maar gewoon ook het, de, de oudheidgeschiedenis van ja. Zandvoort. Dat die ondergebracht zou ja, kunnen worden aardige... in een derde een schaduwlocatie. <coughs> het aardige van, van dit initiatief is dat dat daar allemaal niets mee te maken heeft. Ik begrijp, één facet is oudheidkunde of de geschiedenis van Zandvoort. En... Wat gaan jullie nog meer, of willen jullie nog meer doen in dat museum? Hedendaagse kunst, uh, activiteiten van typisch Zandvoortse kunstenaars? Nee, dat is niet gezegd. Voor zover Kijk, het, het cultureel ondernemersplan wordt nog geschreven. Okay. Maar je mag, uh, althans wat, wat ik meekrijg, is, is dat het uh, toch een iets wat grotere opzet gaat worden. Waarin. Uh, de, de, de exposities van, van Lieberman of van Hendrik-Nicolaas uh, Werkman. Uh, andere vormen van kunst die, die losstaan van het dorp. Ja. Gewoon kunstuitingen dan wel. Ook in de nieuwe tijd door digitalisering van een, een, een, een centrum in dat museum... die digitaal uh, gaat proberen die kunst in de markt te zetten. Hoe dat er precies allemaal uit gaat zien is voor mij ook nog onduidelijk. Maar het heeft gewoon een heel eigen karakter. En um, de, de, de discussie over de blauwe tram of het oud Zandvoorts erfgoed... is natuurlijk ergens de wens van de gedachte geweest... van een college die een expositieruimte... en het is niet geheel onterecht, omdat er wel mogelijkheden moeten zijn... om als, als hè, en dat is niet ons initiatief en is ook eigenlijk ook niet ons doen... Mm -hmm. maar stel dat het Zandvoorts museum niet, niet kan voortbestaan in de situatie waarop nu... dan is er natuurlijk bij ons wel ruimte om te zeggen dat die dingen... die maar dan niet als vaste expositie, maar die de revue kunnen passeren... zodat het niet in een kelder verdwijnt, want dat is ja. natuurlijk zonde. Ja. Maar het is niet het uitgangspunt van het nieuwe museum. Absoluut niet. En waar dat op voorloopt, is inderdaad in een, of een college stuk naar de raad... die eigenlijk een uiteenzetting zet van ja, het verloop van het Zandvoortsmuseum. Het is een heikel probleem en, en dat is eigenlijk de wens van de gedachte... Die gepolst is in de raad. Maar daar hebben wij met een, een, een, een, een onmiddellijk eigenlijk het probleem gekregen. Dus we, ja, ik, het ligt uh, op jullie bordje nu. Ja. Ja. ja, maar ik probeer uit te vissen wat jullie plan is met het nieuwe museum. Dat daar raakpunten zijn met het, het oude museum. Misschien, misschien ook niet. Nou, in wezen. We, we, we zijn natuurlijk door de, door, de, uh, door de publicaties, door de dingen, zijn wij teruggekomen. En we zijn teruggekomen in een goed gesprek met het college, met de mededeling. Dit, dit is niet wat wij willen. Wij willen de persoon in kwestie beschermen. Die ja. wilde de stekker, die heeft ook de stekker eruit getrokken, want die heeft evenveel binding met het dorp Noordwijk. En het was een optie om in Noordwijk dan wel in Zandvoort dit te doen. Ik ben en Floris zijn aangesproken op het moment dat hij zoiets had van: ik ga dat in Zandvoort doen. Daarmee als enige ...dat hij daar anoniem in had willen ja. preveleren En dat had hij beter geborgd in Noordwijk. Dus er is een mate van spijt... ...dat ja. hij uh, toch lastig gevallen wordt in het dorp. En dat is iets wat eigenlijk heel jammer is. Maar ook de spijt van het negatieve. Het, het, het, het museum dreigde in, in, in een soort oplossingssfeer te komen... ...die als het museum er zou staan... ...een smid zou werpen op het museum. En dat is zo jammer, want... We hebben de positieve energie nodig. Het is een positief. Het is een gift aan het dorp. Ja. Er wordt een laagbouw neergezet, zodat de omliggende woningen nog een uitzicht over het gebouw zullen blijven houden. Er komen geen etages op. Nee, er komen in geen in etages visie, in op. In nee, nee, zoals het er nu ligt, komen er geen etages op en dat is ook. Je nou. zou bijna zeggen voor de financiering van het geheel is dat bijna nodig, maar in dit geval niet. Nee, dat, kijk luister, de financiering is rond. Is rond. Okay. En in feite dat is dit duidelijk. museum in staat om volledig zelfstandig te kunnen werken. Okay. Maar in elk initiatief zoek je de wegen om je financiën zo sterk mogelijk te maken. En daar zal uiteindelijk, denk ik, maar ik ben niet de financiële man, dat Floris, ja. zal er een richting komen waarin je gewoon formeel probeert een stukje ondersteuning te krijgen vanuit de overheid. Omdat je een cultureel bijdrage levert aan een... Ja. Als de financiën geen hobbel meer zijn, welke hobbels moeten dan nog wel genomen worden? Dat zit er met, met name ook in een stukje ontwikkeling van het gebouw. Uiteraard zal de welstandscommissie daar zich over gaan buigen. Want de tekeningen en de plannen liggen er al? Er liggen wel tekeningen, maar die zijn nog niet zo uitgewerkt dat we nu zouden kunnen gaan bouwen. De laatste hobbels over de grond die moeten ook nog genomen worden, maar dat ziet er op zich best redelijk uit. Daarna het cultureel. Beleidsplan uh, moet uh, vorm gaan krijgen. En we zijn uiteraard op zoek naar uh, diverse uh, wezen, uh, wijzen om inderdaad uh, echt hoogwaardige exposities er naartoe te halen. En uh, we hebben aangegeven dat we vooralsnog in staat zijn om uh, te exploiteren uh, uh, vele jaren zonder dat we een beroep zouden behoeven te doen op subsidies. Maar willen we echt iets in huis halen, ja, dan gaan we uiteraard op zoek naar. Uh, en welke de van deze, uh, uh, deze hobbels moeten genomen worden voordat er gebouwd wordt? kan worden? Uh, alleen de aankoop van de grond en uh, de welstandscommissie. Daarna zouden we uh, een eerste paal voor zover dat nodig is in de grond kunnen gaan slaan. Ja. En, en de omge en, en de buurt. En, en, een van de redenen dat het laagbouw is, is, is ook een stukje eigen belang. Want ga je hoogbouwen dan ben je bij drie jaar verder voordat je door je procedures ja. heen bent. En, uh, het, het, ik heb een tekeningplan gezien wat met hoogbouw op dat uh, stuk terrein uh, werd gepresenteerd. En um, we denken dat we op deze manier ook kunnen doorpakken. Ja. En we willen wel graag doorpakken. Want een volgende hobbel is dat meneer ook niet 35 is. Ja. Maar 36. Zullen we het uh, hierbij laten ja, even? De kies, de hand, want ja. we kunnen speculeren over wat er allemaal kan gebeuren en zou gebeuren. De hobbels zijn duidelijk. Op het moment dat dat allemaal duidelijk is... mogen we u dan weer uitnodigen om eens wat verder te vertellen? Er zijn ook, misschien zijn er wat meer plannen geschreven. Want jullie hebben natuurlijk wel ergens een, een deadline, een virtuele deadline op het een en ander moet gaan gebeuren? Nou ja, het liefst zouden we in 2015 gaan bouwen. En uh, het heeft de voorkeur, inderdaad, precies wat Frits net aangeeft... van uh, de, de initiatiefnemer is al wat op leeftijd. Dus uh, het zou uh, prachtig zijn als we in 2016 uh, de, uh, het lint zouden kunnen doorknippen. Ik heb toch nog één vraagje. De stichting heet H... D-M-Z. h H-D-M-Z. H-D-O-M-Z -Z. M -Z. M Oké, okay. andersom. En staat voor? Uh, we High hebben een Definis. werk... Het is een werknaam vooralsnog. Ja. Oh, oké. Okay. In ieder geval Zandvoorts Museum. High, <laughs> High Definition Museum, Museum Zandvoort. Museum Zandvoort. Museum Zandvoort. Ja. Maar goed, er komt nog een andere naam. Goed. Nou, dat is niet helemaal. We gaan hier waarschijnlijk wel op door. Maar het is begonnen als werknaam... omdat er inderdaad meer digitalisering... in de presentatie van kunst gaat plaatsvinden. En daarmee werd ergens high definition gedefinieerd. En, uh, dat klinkt spannend. <laughs> ja. Een heel andere nou, vorm. Nou. en, en nou. Nog, Wat ik laatst nog kwijt. We stellen het ook heel erg op prijs... om in deze vorm... in de publiciteit te mogen treden. Daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Ja. We komen ook graag bij ontwikkelingen... die er zijn. Ja. Zullen we die aangeven? Want het is niet zo... dat wij in volledige anonimiteit... willen. Nee. Maar de opzet... de, de, aan, de, de start... ...was niet de meest gunstige nee. voor ons... ...waardoor we daar ook van geschrokken zijn, laat ik het zo zeggen. Dus... Nou, goed. we horen het. Ja. Wij, wij gaan het horen zodra er wat concreter is. Oké, okay. wij gaan door. Lionel Richie, hello.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 te maken. Mooi. Welkom. Ja, mooi geplaatst. Uh, Bart, we willen graag praten over jou en over wat je doet, maar dan moeten we bij het begin beginnen en dat is waar ben je geboren waar kom je vandaan Wij zijn geboren in Amsterdam mijn broer en ik op het Bij de firma Bouwers. Mijn vader was adjunct directeur bij Bouwers. Ach en later werden alle zaken van Bauers Zandvoort. Nee, heb je meteen in al een Zandvoort. band met Zandvoort natuurlijk. En uh, de familie Vuister dan de overveen gemeente Bloemendaal mijn vader werkte toen nog voor Bouwers. en uh, nou ja goed dus er liggen wel wat uh, wat roots in Zandvoort en uh, nou, dus bij het bekende Bouwersconcern, concern ja. ja. Maar ben jij opgegroeid in Amsterdam dus? Nou ja, tien jaar in Amsterdam. Op mijn tiende verhuisd naar, naar deze richting. En uh, ja, nog, nogmaals, uh, mijn vader was uh, eerst adjunct-directeur bij Bouwers, later president-commissaris. En toen meneer Bouwers is overleden, heeft mijn vader, uh, die toen nog wel in het leven was, uh, wat er over was van het Bouwers-concern verkocht. Dus uh, toen ging het boek dicht, zeg maar, voor ons. Uh, ja, ja. ja, en ondertussen woonde jij in... In zandvoort. in zandvoort. Ja, in het Pelleshotel. Want daar zandvoort? werden toen appartementen. Uh, in, de, in, in het Telleshotel van. In het het eerste appartementje gekocht. Dus ja. Uh, ja. school heb ik gedaan. Het kennemelisee in Overveen. Dus, uh, ja. Ja. Het ja. grappige is dat het nog steeds Bouwerspelles is voor ons. Ja, zandvoort ja, als Zandvoorters heet het gewoon nog steeds Bouwerspelles. Ja. Ja. Heet het dan andersom? Ja, ik weet niet. Hef, die <laughs> naam heeft het niet meer waarschijnlijk. Er zit een hotel in en er zitten appartementen in. Wij noemen het echt Bouwerspelles. En het grappige is dat mijn huidige partner Yvonne, haar vader. Frans Veerman is general manager geweest... ook in hetzelfde Palace Hotel. Daar kennen de families elkaar ook weer van. Dus we hebben ook nog weer verbindingen met elkaar vroeger. Dus is erg leuk. Zandvoortse roots genoeg, zou ik zeggen. Maar je bent in Haarlem naar school gegaan? over Overveen, dus... En daarna hotelschool. Want uh, ja, ik, uh, de, in Den Haag, Scheveningen, ja. Dus uh, de horeca riep, zo maar te zeggen. Ja. Mijn vader was eigenlijk, uh, was eigenlijk accountant in de horeca. En uh, ik ging de horeca en mijn broer werd accountant. Dus ja, de appel, appel is niet ver van de boom gevallen, zeg maar. Ja. Maar jij bent geen accountant geworden? Nee, nee maar broeien. ik ben wel financieel-economisch afgestudeerd aan de hotelschool. Dus uh, cijfermatig uh, okay. heb ik ook mijn best maar gedaan. Maar exploitatie is uh, datgene waar je je mee bezighoudt, van horeca... Ah, ja, als we het hebben over de huidige zaak waar we ons mee bezig houden in de Halterstraat. Dit is mijn vijfde eigen zaak. Uh, ja. Ik ben na de hotelschool 35 jaar onderweg zeg maar, in het uh, zakelijk leven. Ja. Waarvan de helft uh, in een loondienst van uh, middelgrote en grote hotelorganisaties. En daarnaast uh, is dit nu mijn vijfde eigen horecazaak. Dus ik heb twee keer een hotel gehad. Hotel Triton in Zandvoort. tien jaar uh, geëxporteerd in, in de Zuiderstraat. Van Zuiderstraat, 86 tot ja. 96. Toen heb ik even het uh, Wapen van Zandvoort uh, gehad. Maar toen kwam mijn grote uitdaging om richting Zeeland te gaan. En toen heb ik het wapen voor 90% verkocht. Ik ben voor 10% zelf aandeelhouder. Ja. Uh, dat was de eerste keer dat ik het wapen had. En toen ik na nou 14 jaar terugkwam in Zandvoort. heb ik opnieuw het wapen twee jaar gehad. Dat was overigens niet zo'n succes. Maar um, wel weer terug naar Zandvoort. zakelijk en privé. En uh, het ziet er naar uit dat ik ook de rest van mijn leven nu in Zandvoort ga blijven. Want ja. het voelt als thuis, hè? Ja, dat is dus, uh, even een klein zijpaadje in. wat is dat toch met het wapen? Wij Zandvoort is het, het wisselt nogal van eigenaar. Uh, en het is toch een heel beroemd café in Zandvoort. Ja. Is, is, is het zo moeilijk te exporteren? Nou ja, als je het over een museumstuk hebt om een brug te slaan... naar de vorige spreker, mijn ja. grote vriend Frits uh, van Loenen... Ja. dan is het wapen zeker een museumstuk. Het is het oudste ja. Café van, uh, van Zandvoort. Uh, maar je, je moet je wel, uh, als je denkt over het concept, hè, Bruin Café... Um, goed blijven nadenken of dat concept in de nieuwe generatie... straks nog wel van toepassing is. Dat is één reden. Ik zie heel veel jonge mensen, de twintigers, de dertigers van nu... die uh, Bruin Café, misschien een grote stad als Amsterdam of Haardam dat zoiets ja. nog wel blijven staan. Maar dat is één verhaal. andere keerzijde is natuurlijk dat het Gasthuisplein... vroeger een kernpunt was van allerlei culturele en, en festiviteiten... Uh, die, die, die, die ja, jammer genoeg zijn doodgebloed. Het plein is natuurlijk toch... Ja, doodgemaakt, om het zo maar te zeggen. Er zit geen loop meer in. Nee. Alle activiteiten met respect maar die worden in de Kerkstraat en de Haltenstraat op het Kerkplein georganiseerd. Maar het Gasthuisplein wordt vaak vergeten. Nee. En daar heeft zo'n horka-exploitatie natuurlijk uh, absoluut mee te maken. Ja. En we hebben allemaal nog herinneringen aan Millie Scott die uh, bij Jazz uh, Behind ja. the Beach op zondagochtend haar grote concerten gaf. Er stonden duizenden, duizenden mensen op dat plein. Nou, dat is heel lang geleden dat dat gebeurd is. Ja. Ja. Het wapen profiteerde daar toch van mee. Maar ook terug naar de zondagmiddagmatinee van het wapen. Vroeger, ja, er stonden gewoon 100 man binnen op zondagmiddag, ja, dat is gewoon niet meer. Dus, uh, lastig, lastig, lastig exporteren. Je moet en echt uh, enorm dat ondernemen. Het heeft toch met de locatie te maken. Nou, onder andere, ja. ja. Tenminste, de situatie op de locatie, op dit moment. Op dit moment, ja. Vroeger was het ook een plein, maar zoals je zei, daar gebeurde veel. Daar ja, gebeurde wat. En uh, ja, nogmaals, uh, ja... Er is natuurlijk getracht met het podium, et cetera, om iets neer te zetten. Het gedachtegoed was dat daar ook regelmatig festiviteit op zouden plaatsvinden. Alleen het podium is dermate geconstrueerd, geconstrueerd dat daar helemaal niet eens een, eigenlijk een goed, goed podium festijn kan plaatsvinden. Ja. En dus het is allemaal wel een beetje lastig, zeg maar. Ja. Bart, nog even terug. Jij, jij praat zo overheen. Zoveel jaar Zeeland. Wat heb je daar gedaan? Ik heb eerst vier jaar een bungalowpark opgezet. Dat kwam moest letterlijk en figuurlijk uit de Zeeuws. Klei verrijzen. Uh, okay. Dus een exploitatie opzetten met 160 luxe vakantiewoningen. Uh, maar ook de bouwbegeleid. Bouwbegeleiding, uh, et cetera. Dus uh, het riool moest er nog in de daken op de huisjes en dat soort zaken, inrichtingen. En vervolgens de hele exploitatie van de grond trekken. Ik ben daar 4,5 jaar uh, directeur van geweest. En toen ben ik weer een eigen hotel begonnen. Ik heb 7,5 jaar uh, Hotel Kamperduin gehad in Kamperland. Uh, yeah. Dus uh, een drie sterren hotel. Net als Hotel Triton was hier in Zandvoort. Met 25 kamers en 140 zitplaatsen in het restaurant. Ja. Ja. ja, dat is dus het wisselen van een projectmanager, het opzetten van zo'n bungalowpark, naar het exploiteren van een horeca -glaan. Ja, precies. Dat zijn nogal stappen. Ja, nou, leuk om te doen. Ja? Destijds was het natuurlijk een enorme ambitie om een zandvoort van alles te doen samen. Ik heb het net met Gertjan van Kuik even over gehad. zijn is AMRO tijd. Ja. Samen met Abien AMRO op het Ons Dolvirama hier. Ja. Naast het Pellers Hotel, een appartementhotel en een opleidingscentrum voor Abien AMRO te stichten. Maar ja, dat kwam er destijds niet van. En ik wilde door, ik wilde verder, ik wilde mezelf ontwikkelen. Ja. Ik zag hier, met alle respect in Zandvoort, geen mogelijkheden om zo'n groot project te doen. Dus toen ben ik inderdaad naar Zeeland verhuisd. Ja. Maar wat is nu, ik bedoel, er zijn heel veel verschillende dingen en de, de, de rode draad is natuurlijk de horeca. Ja. Maar wat is nou waar je hart ligt? Zegt van nou eigenlijk, is dat wel hotel, bungalowpark... Restaurant. In feite heeft het allemaal met elkaar te maken. Het gaat om het management van gastvrijheid en je hebt passie voor het vak en je hebt passie om met mensen om te gaan en mensen te verwennen. Nou als er ergens een, een, een, een, een vakgebied is een horeca, om je eikwijd te kunnen als het gaat om mensen te verwennen, nou dan is dat het. Ja. En dat zien we dus nu ook in de huidige zaak waar we zijn in de Haltestraat. Uh, het is heerlijk om nog steeds aan de deur te staan, mensen te ontvangen. Uh, ja, het staat in de krant, het Dagblad. We hebben een prachtig artikel gekregen ja. uh, om toch die gastheer te zijn. Uh, nou, Een beetje ouderwetse horeca, jas aannemen, et cetera, et cetera. Ja, dus en dat, gewoon het verwend aspect En dat is, dat is mijn rode draad. Want ja. ik vind het nog steeds het mooiste compliment. En dat doen we dus nu al na de hotelschool 35 jaar. En inmiddels duidelijk in allerlei vormen. Maar het mooiste compliment is als de gast uh, vertrekt en dan aan de deur komt: van fijn, bedankt. En ik kom graag weer terug. Hè. Graag tot ziens. Ja, dat is nog steeds. Uh, waar, is waar je wat voor jou doet, doet tikken, zoals ja, zeggen. Het is natuurlijk het mooiste compliment. Dat is leuk. Met Contact met mensen. En, en, ja, en, en dat dan in die gastvrijheidsindustrie. Ja. En zo maar te zeggen. Ja, ja, want dat is een... ja, maar je zou toch bijna zeggen. Dat is natuurlijk een, een, een noodzakelijk iets hè, in, in het restaurant. Maar het gebeurt niet. Nou ja, dat uh, Nee, dat verloed het wel een beetje met alle respect. Hè. Dat, is, dat is jammer. Maar ja. Ik uh, denk dat er toch een bepaalde behoefte ligt. En je ziet het ook nu terugkomen. Dat mensen dat fijn vinden. Het wordt in dat artikel in het Haamse Dagbord wordt ook benadrukt. Goh, wat, wat heerlijk. Een stukje ouderwetse horeca. Je wordt daar nog gewoon, wie gebruikt nog het, woord, het ouderwetse woord welkom? Ja. welkom. Ja, en het eten gaan is natuurlijk ook iets wat wat ook een beetje onder, onder uh, havig is aan, aan een soort ja, wat is het een maatschappelijke golf ofzo. Het het wordt wat minder dan vroeger of ja. je moet je moet vechten voor je klanten. Nou ja, meteen dat. Um, de euro's zijn duur, hè, om het zo maar te zeggen. Ja. We hebben een lastige tijd achter de rug. Het wordt gelukkig allemaal iets beter. Maar mensen zijn wel heel super kritisch geworden en letten op de prijs-kwaliteit verhouding. Ja, exact. En uh, iedereen kan thuis een biefstuk bakken. Maar het gaat er nou wel om dat je die biefstuk dan krijgt in een, in een plek waar je, je welkom voelt. En uh, waar dat stukje gasvrijheid is, waardoor je net dat stukje extra verwen aspect, en daar heb je hem weer, uh, naar boven voelt komen. Ja, mensen waarderen dat. Ja, en en dat uit, is leuk. Je is gaat uit, het is een uitje. Is een uitje. Ja. En dan wil je wel waarvoor je. Voor je, voor, je, voor je geld te hebben. Het pand waar jij nu zit is uh, voor ons oudere Zandvoorters uh, de Albatros. Ja. Die een reputatie had van gezelligheid gastvrijheid. Ja. Dat is ook wat je in gedachten hebt voor jezelf. Nou ja, absoluut. Als we een brug moeten slaan naar de vorige begenadigde spreker Frits. Zijn huidige partner Wieke Heijerman. Hebben we het dan over. Is daar geboren en getogen voor een deel. Toen was het al een gastvrijheidskamer, ja. een restaurant, een zo je wilt. Daarboven waren ook hotelkamers in die tijd. Er werden kamers verhuurd. Ja. Dus Wieke heeft op alle kamers geslapen in het hele pand. Want die moest wijken voor de gasten toen ter tijd. Ja. Maar goed, we kennen ook de naam Schelfis. We kennen de naam Heijerman. Dus. We kenden de naam Demmers, niet te vergeten. Ja. En uh, toen wij dus in maart jongsleden rondgeleid werden in het pand. Dan zie je dus steeds de gebroeders Demmers uh, aanwijzen van hoe het allemaal in elkaar zat. Maar één ding, dit is het kamertje van oma. Hier heeft oma geslapen. Nou, dat is nu onderdeel van het restaurant. Maar wij roepen nu toch van, als u daar wil zitten, dan, dan, dan mag u vanavond van eten in het kamertje van oma. <lacht> en dat zijn natuurlijk toch hele leuke knipogen naar de tijd van vroeger. En alle zandvoerders kennen gewoon de albatrossen. Bart, we moeten deze kennismaking afsluiten gezien. En de klok rent richting half uur. Uh, is dit het laatste wat je gaat doen? Of zeg je nou dit is een stap, dit is leuk. En ik kijk wel verder. Nou ik ben nu 57 jaar. En ik hoop dit uh, inderdaad nog eens een jaar of tien te kunnen doen. En dan zien we wel verder. En dan zie je wel verder. Dank je wel. Ja. Dank je dat je ons ja, hebt willen laten zien wie jij bent. Wat je gedaan hebt zo. Erg wat leuk, je leuk om hier te komen. Dank je wel. Okay. Dank je wel Bart. Dank je wel. Einde eerste uur Henny. Dat zit erop. Uh, ja, wij gaan eruit met uh, Joe Cocker. Up where we belong. Op 106.9. Straks meer. Vier Maar nu eerst het NOS nieuws van.